5 uur. Jury Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat voor zover bekend in Nederland is overleden aan het coronavirus... is met 132 toegenomen naar 771. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 529. Bijna 3500 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Dat zijn niet allemaal mensen die op de intensive care liggen... Volgens het RIVM neemt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overledenen minder snel toe dan wanneer er geen maatregelen zouden zijn genomen. Over een paar dagen wordt volgens de organisatie duidelijk of er inderdaad sprake is van een afvlakking van het aantal patiënten en het aantal overleden mensen. Om de Spaanse coronaslachtoffers te herdenken wordt vanaf morgenmiddag 12 uur in Madrid dagelijks op dat tijdstip een minuut stilte gehouden. Ook gaat vanaf middernacht een periode in van officiële rouw. Vanaf dat moment hangt de vlag op alle openbare gebouwen in Madrid half stok. In Spanje zijn meer dan 6500 mensen aan het virus overleden. In de Rotterdamse haven zijn meerdere partijen cocaïne onderschept. In totaal vond de douane vrijdag ruim 1200 kilo. De meeste coke zat in een container met mango's uit Brazilië. De andere ladingen drugs zaten in Braziliaanse koelcontainers met limoensap. De drugs zijn vernietigd. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt. KLM heeft vanmiddag afscheid genomen van zijn laatste Boeing 747. Het vliegtuig was opgestegen in Mexico stad en landde rond half vier op Schiphol. De Boeing 747 kwam in 1971 in de vloot van KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft er in totaal 46 gebruikt. Eigenlijk zou volgend jaar de laatste vlucht van de 747 zijn. Maar vanwege de coronacrisis moet KLM besparen en is het afscheid vervroegd. Het weer, vanavond en vannacht eerst bijna overal opklaringen. De wind neemt af en op veel plaatsen gaat het licht vriezen. Morgenochtend buien, mogelijk ook met sneeuw of hagel. Later klaart het op, wordt het zonnig en met 8 graden blijft het vrij koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelwegen in ons land...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 Back me. Je radio op pole position, ZFM.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 So, you put you the know skin in so. me ZANG ritme van de lente Oh, <laughs>